Nog een keer, dus door geen enkele, ge, enkel geloof kan men, wordt men in staat gesteld om de wonderen te doen. Ik bedoel, wonderen om echt iets goeds te doen in goed. de zin. Heel goed, dat wil ik aan jullie vertellen. Ik vertel niet in de kranten, et cetera, want wie, wie, heeft daar, wie, kan, wie wil daar horen iets? Maar geen, door geen enkel geloof kan men. Uh, tot leven oproepen, een mens of uh, uit de doden zoiets so opwekken, of, of duivels van de mens uitdrijven. Het is nooit geweest, het is nooit, het is niet en zal niet zijn tot de komst van de machine. Waarom is het niet? Erg eenvoudig. Wie kan een antwoord van jullie zeggen? Waarom? Kan men dat niet doen in geen enkele religie, geen enkele geestelijke, weet ik uh, veel stromingen, et cetera? Waarom niet? Geen middellijn. geen middellijn, geen middelste lijn. Geen middel, de middelste lijn, waar wij spreken we niet van lichten, mijn vriend. Wij spreken altijd van de kilim, ja of niet? Als de, de mens zijn kilim. Corrigeer, dan automatisch ontvang die lichten. Lichten zijn, moeten we nergens, nooit aan lichten denken. Precies, Oleg had gezegd, dat inderdaad dat de middelste lijn. De middelste lijn kent men niet. Alle lichten die zijn hangen aan, of het zij aan de rechter lijn, of aan de linker lijn. Of links van de links van de linker lijn, of rechts van de rechter lane. En niet in de middel lijn. Oké, okay, dat klopt. Heer goed. En dan is het nog, dan moeten we via de middelste lijn tot Jesode te komen. Alleen wie komt tot de Jesode? Van de Jesode, duidelijk? Die komt, wie komt tot Jesode? Kan zich corrigeren van Jesode tot van jesode, tot de Jesode. Die kan dat doen, hè? Corrigeren, dat betekent dat die Volledig kan zichzelf, vanuit die soort kan hij dat licht aantrekken, wat wij noemen dan Shishim Ribo. Ja, Shishim Ribo, dat is wat aantrekken, maar dan is het, dat kan wel sporadisch, nu en dan kan het. Dus de gar, wat we zeggen, de gar, waarbij dus de malchut Steegt op, zo'n steigt op naar de Ja, abo Jafi. Abouweïma steegt op nog naar de, de hoofd van pin, Maar natuurlijk is het niet eenmalig. Dat moet dan vele malen gedaan worden, de mens moet het doen, totdat hij zichzelf volledig gecorrigeerd heeft tot de jesot. Ik ken zo'n mensen niet. Nog Misschien zijn er wel, altijd zijn er wel in elke generatie, Eén of twee, waarschijnlijk één, maar niemand weet wie dat is. Alleen het licht, één zoog, weet wel wie dat is, maar wij weten het niet. Heerlijk. En ik ken dat niet. Ik heb vele grote gezien hier op aarde, maar ik heb niemand gezien die dat in staat zou zijn te doen. Dat. Hmm? Oké, okay. 32 natuurlijk. Altijd blijven 32 in elke generatie. Ze is echt... supergroot die altijd dat kunnen doen. Die altijd wel dichterbij zijn. Maar we kennen ze niet. Die komen niet in de kranten. Die gaan geen interviews geven in, op de radio. Die gaan geen adviezen geven aan de regeringen, etc. Die gaan... Dat is duidelijk wat ik zeg. Anders gaan ze niets doen. Anders kunnen ze niets presteren. Natuurlijk hey, hey. uh, waren altijd, altijd dat soort of profeten. die konden wel alleen met de, de baas van het land spreken. Toen. In de voormalig. in de, de oude Israël, Judea. Want well, dat de waren de, de ware koningen. Toen. Echt de koningen van de lijn van de David. En wie weet nu wie, wie van David is. Geen mens, geen jood, nu weet van wie hij nu is. Het is speciaal, zo so vermengd, zo so speciaal, zo so verborgen nu wordt gehouden. Niemand weet wie, wie wie van wie is. En die moet wel zijn de koning of iemand van David moet ze staan aan de. On de aan het hoofd van dit volk. eigenlijk. En niemand weet nu wat staat daar. Knew. Het is allemaal, uh, allemaal corrupte corrupte ja, wie staat daar? Corruptie, maar het is alleen maar zo'n... Het is niet de regering die... Dus op die manier niemand geen zelfsherstel is. Een grote kabbalist. Hij zou niet gaan naar die Olmert. Ja, of naar al die Netanyahu, Netanyahu. Die of de andere, al die, al die machthebbers, al die, die zuchten alleen, machtzuchters alleen, willen ze iets van het volk, alleen, alleen eigen voordeel. Eigenlijk. Op andere manier gebeurt het ook niet. Je kan niet op uh, manier die macht uh, bereiken. Ja, ja, precies. Okay. Dat, is, dat is heel iets anders. Aan dat volk moest altijd, moet altijd staan iemand vanuit, de, vanuit het huis van David. Eigenlijk. Dan, dan wordt het wel vrede. Komt men dichter bij de vrede. Maar niet een regering van die allerlei. Maar goed, het is, uh, wij spreken niet van die dat soort dingen. Maar. Wij gaan verder. Zestien. We zijn. We zijn dat hebben we gezegd al, ja? En dat is wat hij zegt, en nu gaan we een beetje met zoger verder. We zeggen zomaar, en dat is wat hij zegt, Je zei We amitskoog en braaf van kracht. Razade alma ilaha, dat is het geheim van de hoge wereld. Dus, bina abu uh, ima, dubbele punt. 17 na dubbele punt. De haino, behinat mi shabanukwa. Shemisham achtin nim shach, amispar de shitin ribu. De haino, dat wil zeggen. Behinat 17, ze ja. Behinat mi shabanukwa. Het aspect mi, die indenukwa de nukewa, dat in de nukwa is. Dus de nukwa, die opgestegen is na de abo wiyema. Dan heet ze ook mi, ja of niet. Denoequa, die is Ma, en die wordt steefd over naar de abo Yima, en die heeft dan Mi, zij is dan net als Mi, Shemishaam, Achtin, Nim Shaham, Ispaars, de Shitin Ribo, dat daar van dan, van de Abu Yima, wordt aangetrokken, het getal van in het Aramees, Shitin Ribo, 60 mal 10.000. En het is niet alleen zo, ik wil nog iets toevoegen, heet Zoger. Ribo betekent 10.000, ja? Maar ribo betekent ook ribo, betekent nog iets. Ribo komt van het woord ravo, betekent veel. Ja? En ribo betekent ook, let op, ribo betekent dat dit chassadim is. Ja? Onthoud het erg goed. Dus 60, dat zijn 6 verrot van 10, dat is de gogma. Ja? De gogma. Uiteindelijk, zestiende van de Chogma. En ribo is tienduizend inderdaad, maar dat is dan de eigenlijk toegevoegde waarde van die aboeïma. En dat is dan de chassadim. En samen wordt het dan natuurlijk uh, en chassadim en chogma. Maar ribo betekent ook uh, veel. Dus betekent onmetelijk veel van licht komt. Ribo. Ja, van het ribot, dus door het opsteken van de, uh, naar de Abou dan verkreeg ze dan dat het licht dat onnetelijk veel is, daarom is het ribo ook. Uh, dus nu, de nu die Nukwa die steekt op naar de Abou en dan krijgt ze dan de naam en dan krijgt ze dan, en ze, gaat ze aantrekken daarvan, het getal, oftewel die Mogen van Shitin Ribo, van 60 Ribo. Kunnen we 60, 60? in Ribo. Ki, punt. 18 naar de punt. Ki, hi, melabeshit. 19. Erg voorzichtig, nieuw. Erg. Hij er is geweldige zoger vandaag. ik Probeer het. Uh, ik zelf ga een beetje afweken met de lyrische uitredingen. Maar uh, moeten we wel blijven bij de zoger. Hij is erg goede zoger. Ki hu, ki hi mela beshet le alma i laa, wan zei dinukwa bekleed negentien de is de, de aboe ima. Schehi aboe ima kanal, dat dat is de hoge wereld, die is aboe de hoge aboe kanal, zoals boven gezegd werd. Wi twintig amro, Ishlo lo Minon Shitin 21, ribo. De api, behela de schma. Ki, misham, ma seget, 22, hamochin de mispar, schieten, ribo, kanal. Punt. Nechentje, nadepunt. We ze, 20, Amroin dat is wat is ooker zegt. Ishlo daar, niet de uh, Zogor, dat is wat de Isaiah, is, is, is 40, Isaiah is, is is, ja, Mem zegt. Ishlo daar, geen mens is verloren gegaan. Menon, en nu gaat de Zogor ons verklaren, wat betekent dat? Menon shit in ribo van deze 60 ribo 21. Of we hadden eerst gezegd dat 60 10.000, ja, maar 60.000. ZIT Shitin, gewoon Shitin ribo, ontgaat De apik behaalde schma, die uitkwam kwam dat getal dat uitkwam de schma door de kracht van de naam van de naam Elokim. Ki misham masseget 22, amochin de mispar Shitin ribo van daar van dan van de abuima. Maar zegt bereikt en of bevat 22. Zij, de nukwa. Ha mochin de mispar de mochin. Van het getal, Shitin ribo. Kanal. Dat is het maximum wat kan men echt uh, volmachtig dat men verkrijgt. Kanal. En nu weten we wat, wat moeten we bereiken. Die schikin ribo moeten we bereiken. Kanaal we zes Kama 23. Di, de, de ish. Lone i dar le eila. Of hochi, lone dar 24 let dubbele punt. 22. We zejomer, en dat is wat hij zegt. De zoger zegt. Onze the Kama 23. De ish, lone i dar le eila. Net zoals, of even min, letterlijk is het net zoals, of wij zeggen dat, even min, als er geen mens is verloren gegaan boven, of hoogje, zo ook hier, Lone daar Tata ook niet verloren gaat beneden, ga gaat nu ons uitleggen. Als er boven, als de Nukwa boven verkreegt shit in ribo, dan geeft ze ook die schieten in ribo naar beneden. Ja of niet? Als men die vermakte verkreegt, dan gaat ze precies dezelfde vermakte geven aan de andere, aan de lagere. Dubbele punt. Kivaan, Shahanoequa, Hilbisha. Le ima 25 in Basod ima Ozifat libarta, Meaneha Sesan Tvintah Vekashi Tlaba Kanal alken, Ken Naset Zeifen Tvintah Legam Reykmo Abu Vima Alain Uhmo Semokin de Abu Vima de Linker Colom de Yeshter Hasulam. Elain hem schleimim basot mispar schiet in ribo. Punt. 24 de rechterkolom. Na dubbele punt. Well dat betekent dat geen mens boven, For net zoals even min als de mens boven is, verwort, is verloren, gaat verloren, zo so ook beneden ook gaat niet verloren. Kijvan de hanukwa hilbi shala abo wa ima ilayn. zin de nukwa bekleide abo wa ima. De hoche abo Basot in het geheim van wat we hebben geleerd in deze mamar. Van in het geheim van ima ozifat lebar tamene. Van ima... Die leent aan haar dochter haar, haar jurk, ja of niet? Wat betekent haar jurk leent? Als die maalhoed komt op de plaats van de ima, ja of niet, dan de moeder, dan de ima geeft haar ook kilim en geeft haar ook licht. Ja, net zo so, net so als iemand, ja precies hetzelfde. Ze geeft haar en, en kilim en licht. Zesentwintig. We kaas het labe en zij sierd haar met versier, versier, versier, versier, alleen Dus ze leend haar de jurk, betekent leend haar kilim, eigenlijk, want de malhood heeft de haar eigen kilim, nukwa. Ze geeft haar kilim. En ze geeft haar ook. In die kilim geeft ze haar uh, en Dus licht van haar. Van, van de moeder. Dus Chassadim. Die dunne Chassadim geeft die aan haar. En kochma heeft ze al. Ontvangen die mal goed, ja. Bij de eerste opsteking, Ze heeft ontvangen van de Tfuna. Ze ontvangen. de de kochma Maar ze kon de Hochma Niet. Niet benutten, proeven. Ze hadden het niet kunnen... Eh, zonder chassadim kan het niet. Dus na, tot, na de tweede opsteking, dan kreeg ze ook kilim van de ima, kilim van de ima, kilim van het geven. En dan kreeg ze daar ook het licht van chassadim. Is chassadim daar heel veel Hm? Chassadim is het vrouw? Waarom? Chassadim, ze en ook... Dus, manlijk doet is niet goed. Kijk, aboe ima. Kijk, ik de denk dat Ik de natuurlijk op die manier dat het ima... Ima, dat is de ima. Als ima staat naast de papa. Ja, naast de abba. Dan is het de wereld van mannlijke wereld. Ja of niet? Dan is het mannlijke wereld. Dus chasadim is ook manlijk Wat is manlijk Manlijk is iets, licht dat komt van boven naar beneden. Dat is manlijk. Wat is het licht? Well, well, what is Wat is vrouwelijk? Wat komt van beneden naar boven? Licht dat komt van beneden naar boven. Is vrouwelijk. Als, hè? Eh? Orgozer. Orgozer. Ja, orgozer is weerkaatste licht. Is vrouwelijk. En, en dan is het in allerlei verhoudingen. kan het zijn dat het op die manier is. Dat moet je zo zien. Wat is mannelijke licht dat van boven naar beneden komt? Dat is het mannelijke denken. Dat is voor jou de maatstaf. Dus als de weima geeft de chassadim van haar aan de Nukwa en zij ontvangt zij van boven naar beneden, dan is het het mannelijke licht. Ja of niet? Mm -hmm. En de Chokma daarentegen, wij verwachten dat de gogma is mannelijk, ja. Maar het is niet zo. Ik bedoel, het is wel. Het is wel zo met de gochma, die ware gochma is. Maar de gochma die wij ontvangen, wij, ont, wij mogen ontvangen gochma. Hoe, hoe staat de gochma die wij ontvangen? Van beneden naar boven. Eindelijk, Wij mogen haar de gochma niet ontvangen van boven naar beneden. En hou dat eraan goed. De hele correctie van ons is om de gochma te doen omdraaien, dat zij van beneden naar boven komt. Wie dat kan? Die wordt de winnaar. Die, die, die, die krijgt dan de... Hoe zeg je dat? Die, like die, huh? die krijgt dan... Hoe zeg je dat? De bonus. Niet bonus, wanneer het... De hele... De hele... The jack lotus, jackpot. Precies. Die krijgt dan jackpot. Die, like, de jackpot. Duidelijk. Als je leert de hoogma van beneden naar boven doen, zal je alles you kunnen know, ontvangen wat je wil. Alles. Gej niets kan jou dan... In de weg staan, alles zal je ontvangen. Onbeperkt. In valle, alles wat je wil. Het is echt zo wat ik zeg. Als je dat leert te doen, dan zal je alles ontvangen zonder enige beperking. zal je alles overal je halen en zo, weet je? Zo, so alles halen naar jezelf. Maar dan moet je die, die switch maken in zichzelf. En dat is werk aan zichzelf. Daarom geen, ander, geen wetenschap, geen allerlei uh, films. En nu komt er iets, iets, ook iets gemengd van, van, van de Chogmai, van de Kabbalah, iets allerlei, allerlei verhalen, allerlei boeken die duiken op. Van de. En nu iets verborg, verboden boeken waren, die, die duiken weer op. Iets wat ik bedoel, van uh, gewone deze wereld. En men gaat daar naartoe kijken. Niets komt er. Als je zelf aan zichzelf niet werkt, geen boek kan jou helpen. Geen boek kan een mens helpen. Maar dat is dan, ja, uiteindelijk, well, dat, dat licht, licht mannelijke en vrouwelijke licht. Wat het is. Dat is, het, dat is dat onafhankelijk van, eigenlijk, van of het chesedim of gurot is. Als het van boven naar beneden komt, is het mannelijke licht. Van beneden naar boven is het Dus, uh, waar staan wij? Oh, 24, ja? Nee, verder. Ah, dat de nukwa, dat de, de ima in het geheim van de ima, de mama, ima die leent aan haar dochter, dus aan, aan de nukwa leent aan haar jurk, of kilim zoals we weten, we kashit labekisut en versiert haar met haar versierselen. Dus geeft haar ook licht van haar lichtgar, licht van gar, ja, we hebben gezien, licht van kodesh kodeshim van heilige der heilige. Waarom? Het is volmaakt. Kanal zoals boven gezegd werd. 26 na de laatste komen. seet legam reikmo abo ima. Elay and Darum word say the nukwa safe and twenty legam rekmo above my line helemaal als ab hochre aboveima. Ja. Precisa the seldom word say Uchmo not niet precies, maar the licht ontvangt. And the seldom killim heeft ze dan. Kumo uhmo shame mochindha aboveima e line. And so as the Mogen van de hoge Abu jema, de eerste regel, linker kolom, hem schlimm, zijn volmaakt. want dat komt uit het hoofd, ja? besot mispar schieten ribo, in het geheim van uh, het getal van schieten ribo, 60 ribo. Eerst vorige keer had ik gezegd uh, 60 tindai, mal 10.000. maar nu zeggen we dat, schieten ribo, 60 ribo. Twee, wie is mehem loneedar? Ken hanukwa slima, bamispaar, drie, haze, wie is loneedar? Twee, wie is mehem loneedar? En geen mens is verloren gegaan. En het is nog, het uh, is zoiets, so, in deze taal, in de hele taal, is het zo so, dat. Als het staat zo, we is, we had, lone daar betekent niet alleen dat de mens is niet verloren gegaan. Maar men zegt zo in deze taal van, we, niemand, niemand is verloren gegaan. Ja, ja, ja dan. Is, we is, lone daar betekent, het is, letterlijk is het, geen mens is verloren gegaan. Maar betekent dan, niemand is verloren gegaan. Da? Zo zegt men. En niemand is verloren gegaan. Ken Hanukwa Daarom, zo so is de Nukwa, is volmaakt in dit getal. In de precies hetzelfde getal. Weeishloni daar en niemand is verloren gegaan. Wat betekent dat? Dat de Nukwa, die stijgt op naar de Abo-Vehima, ja? Zij krijgt het getal van shittin uh ribo 60, ja? 60, en dan, dus Chassadim en shittin ribo wat gaat nu gebeuren? Zij gaat precies van de, haar hogere positie, die zij nu heeft, gaat zij dat allemaal geven aan, aan de lagere. Precies hetzelfde licht. Hetzelfde licht gaat ze geven aan de lagere. En dan betekent dat niets verloren is gegaan. Eigenlijk, Zo boven, zo beneden. Dus ook precies is met ons, als wij ons uh, in overeenstemming of, brengen met het hogere. Dan ook, gaan ook gaat, gaat niets verloren, nog boven, nog beneden. Gaan we boven ons in overeenstemming brengen? Wij moeten overeenstemming brengen boven en niet hier. De hele kunst is hè? dat. wij hier op aarde dat doen, maar wat, wat, hoe doen wij dat? Eerst trekken wij van beneden op naar de hogere wereld. Naar de Iersuit en naar de Aboïma. Natuurlijk, wij doen dat niet. Wij gaan altijd, wij trekken op, altijd naar de malgoed. eigenlijk naar de malgoed. Dat is onze mama. Malgoed. En ze hier aan Wat dit wij. En zij gaan, wij stimuleren hen dat zij gaan, ze gaan dat doen wat ze hier voor beschreven staat. Zij gaan naar Yershut en naar Yima, eigenlijk. En van die malgoed moeten wij ontvangen. Dus... Wij veroorzaken de Malchut, dat zij staat op naar de Tvonaa en dan naar de Ima. Duidelijk En ze naar israel saba en naar de Aba En nu gaat ze iranpien ontvangt die van de Aba Wat ontvangt die dan? zaad? Zaad betekent uh, licht, hoch licht, wat wat licht, wat nodig is, wat uh, de Goed, waar goed snakt naar. Waarom? Dat is de reden waarvoor die Malchut opgestegen was daar naar de Abba. En dat is ook de reden waarvoor wij van beneden doen gebed op, optrekken omhoog. Want hier is het net dat wij voelen dat wij net als een vis dat weggespoeld ges, uh, is of opgespoeld is. Het? uitgespoeld is op een, op een strand, ja? uitgestrooid, aangespoeld is, precies, als aangespoeld is op, op, een, op, een, op een strand, ja? ze gaat dood, precies, zo is een mens, moet je zo zien ook, dat zonder het licht, licht van het leven, moet je zo voelen, hier op aarde, en dan word je geholpen, altijd, Duidelijk, dan, heb je dan, dan ga je niet vluchten naar horizontaal, horizontale wereld. Want alles, alles, alles denk, altijd denken ze overal dat het de horizontale wereld is. Nee, geen sprake van. Horizontaal is alleen maar materie, is horizontaal. Eigenlijk? alles is verticaal, alles is, uh, is verschillende lagen. Dus jij moet verlangen naar hogere, dan ga je ook in breedte uitzetten. Duidelijk. De breedte krijg je niet door een breedte te gaan, maar breedte krijg je door omhoog te gaan. Dan komt het, verkrijg je, wat verkrijg je, hoe kan je dat, hoe weet ik dat het zo is? Wie kan zeggen, dat als ik omhoog ga, dan verkrijg ik ook de breedte en de hoogte. Alleen dan, de breedte, door wie, door welk licht ontvang ik breedte? Chassadim, natuurlijk, door de chassadim ontvang ik de breedte of in volume, de yes, rondom mij, en gogma ontvang ik dan van boven naar beneden. Van boven naar beneden hebben we gogma, licht ligt en in breedte hebben we chassadin. Right. Dus ook al in ons, als wij, bijvoorbeeld, als wij in ons zouden, hoe zeg je dat, een dwars, een zicht, een zicht van dwars, Zouden we ons snijden bijvoorbeeld. Innerlijk natuurlijk. Niet, niet naar vlees. Innerlijk. Dan zouden we zien. In breedte zouden we zien. Die. Gevuld als het ware. Met de straling van de chassadin. En binnen is dan de kalf. Met gochma. Ja? Net zoals een boom. Als een boom als je dan door, door, doorhakt. Door ja, gewoon dwars. Dan zie je al die jaarringen. Zo ja? so, bij ons zou ook zo'n ringen zou zijn van lichten. Die hangen, gewoon lichten. Zo so, hangen dat zo'n lichten rondom verschillende rondjes. En dan van binnen is Gochma. Dat is wat Nou, wij zijn klaar nu met, de, met de, de, deze maarmar. En nu gaan naar, naar, we naar de en dat is dan de pagina ja, pagina pagina 4 en 5, oftewel nu, dan wie die niet heeft we hebben nog daar uh, nog enkele pagina's liggen nog ja, uh, voor hier, voor de computer, waar de computer staat, daar nog enkele pagina's van hebben we nog ja, nog een, nog een, nog een, Ja, oké. Okay. Nou, goed. En nu gaan we verder. En het is nu een geweldige, voor de volgende, nu hebben we Oti let, de letters OTJ van de Rabbi Menoun saba gehad, ja. En nu gaan we verder. En nu worden ons erg machtige gereedschappen gegeven. in de, in de volgende, eh, uh, en de volgende, uh, ma, maar, maar, en dan de pagina daarop, krijgen we dan, ma, maar, maar Miniula il miftiga. Dat is dan de, de sleutel en de slot. Dan dus zullen we die, die erg mooi leren. Dat is over één pagina gewoon. Maar nu, op de pagina, nu, hey, 55, krijgen we dat. En nu zitten we één pagina minder. Dus de pagina Nu dalet. Uh, de zoger, de tekst van de zoger. De naam eerst bovenaan, Mamar. Uh, Chochma. De Alma. Kaima. Allah. Mamar artikel. Gochma de Alma de Gochma van de wereld de wijsheid van de wereld. Kaimala staat erop. Zo is het. De regel 1 en zelf maak de regel zet de regel zelf met die hand. Handmatig. De regel 1 van de zoger zelf het Mem דן כאן אי קונצנטרצי אבסוליטי קונצנטרצי נראה חצן דן בראשית רבי יודאי אמר מהי בראשית בחוכמה דה hochma twee de alma kaima ala le ala go razin satimin alain Ein ot mem brechit het is het eerste woord van de Torah dus die Opent de Torah en je zegt het woord Brishit. We zullen leren van dit woord Brishit. Men kan jaren over hebben. Over de kracht die zit in het woord Brishit. Maar stap voor stap. Allerlei uh, combinaties kan men maken van het woord. Waarbij, als men weet hoe, kan men de werelden creëren en contacten te hebben. Alleen dat eerste woord: Brishit dus ik naar dat woord brishti, Rabbi Yodai, amar Rabbi Yodai zegt, Yodai is ook een woord in het uh, Aramees voor Jood, maar is is een naamwoord ook, Yodai. Rabbi Yodai zei zei, ze. mij brishti. Wat is brishti? Bechokma, en hij kijkt, dat is in de Chokma, of met de Chokma, door de Chokma. Daar zit de Chokma. Da Chokma, dat is Chokma, zegt hij, de wijze, Chokma. Twee, de Alma kaima Allah. Dat de wereld staat erop. Le, le Allah go razin satim in om, binnen te, om het binnen, binnen te brengen, binnen de, om de wereld binnen te brengen in de, in de geheimen, ge, verborgen, hoge geheimen. Punt. Zo de wereld is geschapen, dat wij kunnen niet zonder die, die geheimen, het geheimen betekent krachten van het licht. What is it word, what is it word, uh, raz? It word, raz. Yeah. Huh? It yeah. word, raz. Raz, okay, they just said, raz. Raz. Uh, what he got for, he got all, it word, razin. Okay, see it, razin. Razin is mere fault from raz. That way, the Rachel, the, that's the, the, the word. Raz. Iedereen ziet het? Razin. Maar het komt van het woord Raz. Ramees woord voor geheim. Ook in het moderne Hebraeus gebruiken ze dat niet, nee? Een beetje wel. Dus Raz betekent geheim. Raz is... Kijk naar het woord Raz. Zocher vertelt ons. Raz is res en zijn. Ja? Wat is de gematreder van? 200 Iedereen ziet het? Die getalen, moet je, getale, moet je koppelen aan de letters, dat moet je onvoorwaardelijk leren. Moet je naar elke letter kijken en weten al direct wat het waard is. Dat zal je veel helpen. Dat zal je krachten geven, meer dan alle boeken in de wereld ooit. Die koppeling wat ik jou zeg. Kom, doe dat. Dus, raam, ra, res zijn, dat is raz. Ja, geheim and that is the gematria for the word or, Licht as you named it, Licht the word Licht that is then Aleph, schreef this for yourself Aleph uh, uh, sorry, yeah Aleph, wav and Resh, ja of niet Aleph, wav and Resh that is, a, that is the word for Licht Licht, of the word hochma itself wat is dan het geheim? Wat is dan geheim? Geheim is het licht. Geheim is hoogma. Zie je dat? En niet iets anders. Iedereen ziet het of niet. Dus ras is het woord geheim. En or is het licht. Licht hoogma. En die hebben dezelfde gematria. En dat is niet van mij. Het is door. Wij mogen zelf niet die met de gematria spelen. Want dat is, doen we dat altijd, doen we, kunnen we dat gewoon wishful thinking doen. Het is niet wij moeten kijken wat de wijzen ons zeggen en niet wij moeten spelen met die gedachten. Het is wel goed om zelf dat te doen, maar ons. Oké, okay, wij gaan verder. Punt. Dus wij ook zien wel hier dat het licht hochma, dat is dan het geheim. En dat is waar daarin worden de mensen, de, de, de wereld staat op het licht hochma. Punt. We a glifu shet, shit, sitrin, dri Ravravin Alain. Debinehon, nafik kula, Debinehon, itabidu, shit, mekorin, we nachalen de foch de pachina, als je m niet hebt, doet er niet nog twee Igalelo go yama raba punt. Birke, uh, nog een keer. terug naar de pagina nun dalet. 54. De tweede regel na de punt. We hogen aglifu sheet citrin. En hier zijn ingekerft sheet citrin. Zes, uh, uh, zitrin. zes. Zes. Zes. Uh, uh, verborgen? Huh? verborgen. Nee, nee. Zes, zes, zes, zes, zes. zes kanten. Uh, drie. Ravravin. En Zes grote. Uh, kanten. De minahon napikula waarvan alles uitkomt. De minahon dat van hen, itabidu, shit, mikorin, dat daarvan worden gemaakt, shit, mikoren, zes bronen, Kijk naar het woord shit. Zes. We hebben het ook gehad. En kijk naar het woord Ziet je die drie letters ook daar in het woord brisht? Ziet dat iedereen? Ja, ziet het de winachalin en nachalin en de water, uh, water de volgende pagina nu ga ik even doen Le, le egalego om te brengen hem om te brengen hem binnen de jamaica binnen de grote zee punt we gaan nu en dat wil zeggen. Dus, Barashit. En nu kijk naar het woord Barashit. Mehocha itbare. Dus het woord Breshit. Dat wordt het Barashit. Ja, iedereen ziet dit? Dat het woord Breshit wordt in tweeën gesplitst. Barashit. Hij schiep zes. Eigenlijk staat het niets anders. Hij schip zes, ja of niet? Zes, dat zijn die, die, die, zes, shit is zes. Hij schiep zes, hoge itbare, hiervan dan, hier, hiervan zijn zij geschapen. Het is, hiervan is het geschapen, punt. En nog een zinnetje. Man barallon. Hij zegt, wie schip zij? Die zes, want de zes, dat is dan de, de wereld, zeer en pines schapen. Gahu de lo itkar, gahu satim de lo jadia. Wie schip ze, zeg die? Gahu de lo itkar, gej die niet genoemd wordt. Gahu satim de lo jadia, Hij die verborgen is, die niet gekend wordt. Oké. Okay. Heel erg belangrijk wat hij ons vertelt. We keren terug naar de vorige pagina. Nun, Dalet. De rechterkolom in Hasulam de Ot Mem 40. Brishit Rabbi Jod Aay Brishit Dus hij opende het woord Brishit en hij had diep in zichzelf mediteren daarover. Rabi, Jodai, Rabi, Jodai, goeden, so enzovoort. To uh, de, regel 2, bij mij is ook niet uh, gen genumereerd. Dat heb je als vrouwen, so als vrouwen met vakantie gehad. Dus de, de regel 2, brich Breshit, het woord Breshit. Rabbi Jodai, Amar Rabbi Jodai zei. Maar hoe wat is Breshit? Punt. <middels> dus wat wij noemen dat in, in het begin, in den beginne et cetera. En dan kan je nu zo so zien dat wij zonder Hebraeus letters natuurlijk absoluut onmogelijk iets te begrijpen. Alleen in die letters dat je kijkt naar die letters daar. Heb je al contact met het godlijke Met het, het Eens. Geen andere manier. Vanuit elke taal dan ook. Ook niet Latijn. Je kan zo de, de hele dienst doen in Latijn. Zoals het was ooit perfect. En geen woord komt tot de schepper. Ik zeg het jullie eerlijk. Dat is uh, komedie te spelen. Het is wel goed. Het is wel natuurlijk. De bedoeling is goed. Maar... Iemand daar heeft contact met zijn Yesod. Nee, allemaal gezichtjes die zingen, prachtig, mooi zingen, rusten, ontspannen zichzelf, gezellig. Nu, is dat nou God? Nee, absoluut niet. God is wat zo, wanneer je dat zo leest, al die lettertjes, en elke lettertjes, je ziet God. En elke lettertjes leeft die, Want... Ik heb, want dan moet je relatie hebben tot aan jouw jezod. Eigenlijk, tot aan de jezod. Alleen via de jezod is de entree. daar is de entree tot de redding. Eigenlijk, en niet in de orgel die daar speelt. En niet aan de tafel van de commune weet ik veel, allerlei dingen die daar men, daar allemaal comedie die dat men doet. Op een goede manier, natuurlijk traditie, getrouw. Etc, door alle dingen. En niet alleen zij, ook, die, ook alle anderen doen allemaal comedie, Het is allemaal goed, maar het is het woord, het helpt niet. Begrijp je dat? En dat wil ik alleen aan jullie zeggen. Ik zeg niet ergens dan, want uh, niemand zal het begrijpen. Terwijl ik zeg niet omdat iets anders is. Als zij zelfs uh, zo, met de Hebreeuwse letters zullen zich bezighouden, zal, zal het ook hen helpen. Eigenlijk, Ook in de Vaticaan. Ze leren ook het Hebraeus, zonder Hebraeus kan, kan je geen kant uit. Hoe kan je dan een priester worden zonder Hebraeus? Geen één kan het worden, waarom? Waar heb je daar, waar kan je God halen? Waar vandaan? Uit, uit andere talen. Hij heeft zelfs Latijn, Latijn, heeft Latijn niets te maken met God. Via, via, dat is allemaal via, via natuurlijk. Maar hier heb je alleen maar die lettertjes. Alleen hele like letter letters zitten de verbondenheid met de. Kijk, in den begin, wat is dat? In den prachtig Nederlands, maar wat geeft het dan? Wat geeft het? Kijk nou wat wij gaan nu doen. Let op, erg goed. Kijk goed wat ik bedoel. Het is niet eens een goede vertaling. Okay, Absoluut, het heeft niets te maken met, het, met, het, met, het, met de Bijbel. De Bijbel heeft niets te maken met de Torah. Want alles wat er vertaald is, is heeft iets is is is is is is is te maken met de Torah. Ook de, ook de Joodse vertalingen, eh, prachtig hier in Nederland, die worden prachtig, prachtig eh, gemaakt. Is het dan de uh, Torah. Men kan, uh, de Torah zit in de letters zelf. Dat zijn de letters van Hashem. Van, van de Sof, Alleen door die letters kan je dat doen. Geen andere manier is om, om God te zien om de redding te ontvangen. Geen andere manier. Kijk nou hoe oh, dat zit. Breshit. Uh, Breshit, dat woord Breshit. Kijk als je alleen naar dat woord kijkt. En zo so, gaan we stap voor stap werken. Ha, dan gaan we ervaren. Um, Rabiodai, twee. Rabiodai, yo Yodai maar Rabiodai yo zei. Maar hoe? Breshit, wat betekent Breshit? Punt. Niet betekent. Maar hoe? Wat is? Breshid. Hainu. Behochma, dat wil zeggen, in de Hochma. Behochma betekent door de Hochma, of the, in de Hochma, of met de chokhist. We weten niet. Punt. Drie. We hi Hochma. Shehaulam. Shehu so zeiran pin. Omedefir Aleha, Lehikanes, Toch Sodot, Hastumim, Hailionim. Drie. 3 Vizo oh, nee, twee na de punt. En wat hebben we gezegd? Drie. Wizo hi En dat is chokma shahahulam dat de wereld. En hij geeft ons aan. Jehu zot dat is Ziran de wereld is Ziran Pinde. Om mede vier allee staat erop, staat op die Hochma, dus de Hochma is het fundament waarop de wereld staat. lehikanes om binnen te laten komen. Toch, zo dood, als tu binnen de hoge, verborgen geheimen. En geheimen, we hebben gezien dat zijn lichten, ja, geheim. Geheim is raz. En dan is het lichten. Vijf, de heinu. Beroodbina, bina, let op wat je ook ons zegt. Dat wil zeggen, in de lichten van de bina. Dus de geheimen, welke geheimen dat? In de lichten van de bina. Alleen, alleen, rabbi, eh, alleen de rabbi Yehuda. had niet gezegd wat jullie had gezegd. Dat raz, het, wo het woord ras, geheim. Dat is dezelfde gematrie als licht. Duidelijk. Hij had het moeten ook zeggen. Dat zou voor ons duidelijk zijn. Ja. Wat ik jullie had verteld. Dus wat betekent die geheimen? Zeg die? Dat zijn de lichten van de binnen. Maar hoe weten we die lichten? Dat is wat jullie, ik jullie had gezegd. Dat woord geheim. Is gematrie oor licht. Ja. Duidelijk. En dat is niet van mij. Dat is over. Punt повекан них שישה шиша зс кцвот агдулим алииним шегем דבינה, дебина зейф шемиш шемигем йотце аколь умигем на су шиша мукорим ахт de zeeranpien. Le, -ha -le -ha toch hajam nechen ha En nu, de absolute, de absolute concentratie. En je ziet hoe de wereld is geschapen. Wat heeft ons vertelt. Uh, dus we kan en hier niet kaku she worden vijf uiteinden, grote, hogere uiteinden, ingekerfd zes, nadekomen, en hij geeft ons aan wat het is, Shem wak, de bina, dat dat zijn de wak, zes tinden van de bina, dus, jirsut, ja, dat is de zes van de bina. In het begin van de schepping, Zeven. Uh, dus. Uh, Shemihem, Jotze, se, Jotzehakol. Dat van hen alles uitkomt. Alles verschijnt van hen. Ja, van die. Jersoet, van de zes. Hij zegt het niet, maar. Wak de binaten. Wak de binaten. Dat is zes tienden. Ja, dan weten we. Hoe komt het? Ze Zeran aan die zes. Eigenlijk. Zeran ze, -Zer -Pin. ze, Dus. Wak de Bina, dat is dan zes tinden van de Bina. She me nasu na su, shisha mekorim, dat van hen, van die zes tinden van de Bina. Zijn hemakt zes bronnen, mekorim bronnen, acht winachalen en de waterbeiken. She Shehem wak de zeiran pinda, dat zijn zes uit einden van de Zeranpien. Dus wie heeft geschapen Zeranpien? Ja, de Bina, ja of niet? En dan vierde Zestin, via de, de issut, die heeft zij geschapen. Leha toch let op, om ze te brengen, die Zestin, den de Zeranpien, leha om hen te brengen, toch ayamagadol, jam binnen de grote zei. Yeah, ZEI Yeah, this the Zei. Is good? Zee. This is the. Shehu, MALCHUT that is Malhut. Is. Malhut is, is the Grote ZEI Malhut. Self is the ZEI Punt. The Zay means in the sense of the sea. The sea, The sea, right? ha Tien ha, Nee, wat is dat? Staat het bij jou? Haramach? Haramoos. Huh? Haramoos. Haramoos. Haramoos. Oké, okay. hier is het. Dus, ik weet niet of het bij iemand, bij mij is het ook zo staat. Dus, de regel 10, de regel 9, sorry, het laatste woord is een beetje zo niet duidelijk. Moet het hei, res, mem, vav? en dan zijn, wordt het staan. Oké? Okay. Het laatste woord. Hij resh, mem, wav. en dan zijn. Dus nog een keer. We gaan nu naar de punt negen. Barashit. Hij schiep. Uh, Schiet. Hij schiep zes. Barashit. Wat betekent Barashit? Het eerste de eerste woord. Schiep zes. Hij schiep zes. Haram, haramus, dat is het woord gezinsspeeld, kin, je ki jod breshit, in de letters breshit, daar is een hint, op dat barashit, schip zes, ki sheshet haktsavot, nevraou kan want zes uit einden, zijn hier vandaan geschapen, en dat zijn ook onder andere die zes dimensies die wij ook kennen in onze wereld, dat zijn als, als afgeleide daarvan. Dus vier windstreken, boven en beneden. Dat is ook de eigenschap van Zeer Vanaf Daarom heet Zeer de wereld. Ja? Vanaf Zeer en heeft die allemaal, die vier. Dus goed, goed kijken nu. Zeer Pien is al de wereld. Dus het is wel... Qua liggingen. Dus voor, achter, rechts, links, boven, beneden. Dat is zerenpien. Boven hebben we nog dat niet. In de bina hebben we dat nog niet. Duidelijk. In de bina, bijvoorbeeld, bij maar kennen we dat niet. Daar is nog, hoe hoger van de zerenpien, hoe meer eenheid is het. Duidelijk. Daar hebben we niet, dan die says, well, we on. zes. Wel, we zien wat je zegt om zes uiteinden, zijn er wel bij de Bina, maar die zijn niet zo, zo, zo uh, als zesdimensionaal. Ja, daar staan ze gewoon op een, op een manier dat dit nog helemaal niet uit elkaar is. Maar goed, we zullen zien dat hoe lager, hoe meer ruimtelijk wordt ook uh, gepresenteerd, uitgebreid. Hij zegt zo, dat uh, dat deze dat zes uiteinden, zijn trekken hier die, die nieuwrauw kan hieruit zijn geschapen of zeer is hieruit geschapen en dat is de wereld en daarna kwamen daar uh, allerlei krachten die naar beneden kwamen in materialisatie kwamen dat is niet dat is niet wat is hij schiep alleen een blauwdruk. En dat is wat wij leren, de blauwdruk. En daarna kwamen de krachten steeds naar beneden. Naar de, naar, en dan werden ze gematerialiseerd. En dan van, uh, alle, van al die vier uiteinden uh, werden de aarde gemaakt. En de, de, de hemel, wat wij noemen dat allemaal, de, allemaal uh, uitwerkingen daarvan. Maar niets materieels heeft de schepper zelf geschapen. Materiaal is dat, later is het als het ware uitwerking was van, dat is ook van de andere kant, van de onreine krachten. Alles kwam, en het is niets, niets verkeerd is van de onreine krachten, zoals we hebben dat geleerd in het eerste gedeelte van de les. We zullen zien dat alles moet je, alles is geschapen zoals het, zoals het nodig is. En wij moeten heel erg goed omgaan met onze, wat wij noemen, onreine krachten. Want elke, elke vrucht heeft uh, een beschermla beschermlaagje. Ja, niet? Elke vrucht. Dus een beschermlaagje, is, is dat is dan een, is dat een klipot. Alles is belangrijk. En wat voor de ene trap is vrucht. Voor de andere is het klipot. Is het een schil. Duidelijk. In het geestelijke. Dus alles, is, alles is ten aanzien van wat? Dus ten aanzien van de ene entiteit kan het onreine kracht zijn. En ten, ten aanzien van de lagere is dat een, is een voedsel, een geweldig iets dat, dat een droom is voor de ander. Duidelijk. Daarom mogen we ook hier op aarde op, moeten voorzichtig omgaan. En geen druppeltje, geen, geen proberen niet een, een zelfs een Kruimeltje weggooien, want dat kan gebruikt worden. En wie? En dat dus mensen zegt ook zo echt zo. En moet je er gewoon vertrouwen, wat ik zeg, en niet vragen waarom eh, met jouw verstand gaan werken. Als je die stukje brood weggooit, dan word je nooit rijk. Onthoud dat erg goed. En vraag niet waarom. Is het. Nee, als je het zo na het eten, heb je nog een stukje brood, een klein beetje. Als je dat zo in je. In de, in de, in de, in de, prolemandeert dat, ja? Dan, moet je weten, dan is het nooit, ga je, ga je nooit, wat ik niet rijk betekent, nooit genoeg zal je hebben. Eigenlijk. Waarom? Wie let op dat soort dingen, op die kleine dingen? Waarom? Wat voor jou is geen eten meer, is, is wel eten voor iemand anders. Voor vogeltjes, bijvoorbeeld. Huh? Voor, vogeltjes bijvoorbeeld. voor vogeltjes, bijvoorbeeld. precies, et Eigenlijk. En wat wij, men zegt, zo'n een speelt, dat men uh, over de derde wereld, et cetera. Men zou kunnen daar allerlei manieren vinden om uit de restaurants halen, et cetera, en dan ook naar de derde wereld te verspreiden, dan zou uh, so dat... That... Maar zo so is het. Dat is de wet van het heelal. Kijk, elf. Mi barautam, hij vraagt nu, die rabbi Jodai sprak, zegt, wie barautam? Wie schiep hen? Die zes uiteinden, punt. Het laatste zin nog, en dan hebben we een paus. nu oto shelo dat wil zeggen, hij die niet genoemd wordt, twaalf, oto hasatum, die verborgene, de jadua, die niet gekend wordt, en dan zegt hij dan, die ons helpt, shehu arichampin, dat dat is, Arikampien, die schip, Dus die Pin zit dan hier ingebakken in het woord brichit. Dus hier in brichit zit alles daarin, in het woord brichit. Zit de hele schepping in daarin. En zo so kan je dat, al dat hele woord daarmee spelen als je weet hoe dat in elkaar zit. Dan heb hoe ben je, je absoluut niet nodig om naar buiten te gaan of om te kijken verre verrekijken, etc. Je kan de hele heelal zien door die letters. Via die letters kan je zien, doorboren alle, de hele kosmos. En veel verder gaan dan elke kosmos, dat elke ruimte jou kan fysiek uh, uh, in staat stellen. Ja, duidelijk. ...alleen door te kijken hierin... ...kom je veel, miljardenmaal hoger... ...dan die Discovery... ...of weet ik veel wie daar is... ...en dan te kijken een beetje hoe ze dan... Uh, ...die cosmonauten ...ja, die... ...zij daar zitten daar in de ruimte... ...een beetje zo, een beetje spelen. ...dan kan je hier, door dat woord... ...Breshit, kan je de geweldigste... Uh, ...reizen maken... ...waarbij het... helpt ook, en jou, en de wereld. Dat helpt... Alleen kijken naar het woord Brigitte en te werken daaraan, wel helpt miljardenmaal meer dan al die uh, reizen naar de kosmos. Dat moet ook natuurlijk gebeuren, maar dat helpt vele malen meer aan de mens en de mensen.